Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Onderzoekers van het Centraal Planbureau slaan alarm. Als het kabinet niets doet, komt ruim 1 op de 17 mensen in ons land volgend jaar onder de armoedegrens terecht. Nu hoort mijn collega van de economieredactie, Groenland Muller. Het kabinet heeft ook al uh, afgelopen anderhalf jaar het een en ander gedaan om uh, mensen die in de probleem zijn gekomen door de hoge energierekening om die te helpen. Uh, maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe, dat, ja, hoe die steun eruit gaat zien in 2024. Dus tot nu toe uh, gaat het CBBR ook vanuit, ja, als er inderdaad niks gebeurt, dan uh, gaat een groeiende groep daarmee uh, te maken krijgen met die armoede. Onderzoekers maken zich vooral zorgen om kinderen. Een op de veertien loopt de kans in armoede te leven als er niets wordt gedaan. In een zwemplas in Eersel in Brabant is het lichaam gevonden van een jongen van veertien die vermist was. Hij viel gistermiddag van een subboord in het water en kon niet zwemmen. Na een grote zoekactie werd het lichaam rond tien uur gisteravond gevonden. In het plaatsje Stroobos in Friesland is een binnenvaartschip tegen een brug geknald. Het gebeurde vannacht. De kapitein zegt dat hij een inschattingsfoutje had gemaakt. Hij dacht dat de brug hoog genoeg was. Er is niemand gewond geraakt. Wel gaat het dagen duren voordat de brug weer gefixt is, denkt Rijkswaterstaat. En vegetarisch eten kan bijna overal, maar in de zorg kan het vegetarische menu wel een opfrisbeurt gebruiken. In het ziekenhuis in Capelle aan de IJssel is dat al gebeurd, zegt de directeur. Het is niet zo wat de pot schaft. Dus iedere dag heeft men door allerlei mengvormen wel iets van 40, 50 mogelijkheden van combinatie. Gebraden groenteburger met jus en ook nog provinciaalse wijze een aardappelgoedje. En natuurlijk hebben we niet alles, maar wel veel. De behoefte aan plantaardig eten neemt ook in het ziekenhuis toe, volgens deze verpleegster. In de jongere generatie is de vraag groter als nog in de oudere generatie. Uh, die vragen nog meer naar vlees en vis, maar bij de jongeren zie je al echte omslag. Meer dan 13.000 mensen hebben een petitie ondertekend van de Vegetariërsbond. Zij willen dat het makkelijker wordt om in de zorg vegetarisch te eten. Het weer, de dag begint zonnig, maar later komt er steeds meer wolken. In het oosten heb je lokaal kans op een bui, door 20 tot 24 graden. ZFM, Update. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. You might you be coming your way nest ton code de toi et ton juste choix? Donc va chercher au plus profond de toi l'énergie positive. Un truc plus fort dans la mort qui va en direct son nom or alors Sois un peu prudent avec les gens qui t'entourent et ne te laisse pas le botomiser de leur discours. Toutes ces personnes que tu appelles amis ne peuvent-ils pas être tes premiers fois mes ennemis?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 Er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen. Dat zit open mis bij mij. Ga er meer op Rome, Pizza met tonijn. Zou de maffia vermoorden om bij jou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 Maar zeg ze wacht even Want je... Echt ik kan het heel de dag eten Oester Martini Eh Zij loeft die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 ik ken haar je sloep groep en Toen al aan het scannen naar je booty. Je mannen goofy, kom ik eens in foetzie Ik zit met de pornstar in een jacuzzi Pornstar Martini, eh Zij loeft die viri, eh Schat, wat's de dealie, eh Ik geef je liefde, eh? baby. Pornstar Martini, eh Zij loeft die viri, eh Schat, wat's de dealie, eh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 Que hoje vai rolar o chec chec chec chec chec chec chec chec chec chec chec chec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 Gustavo Lima en você Gustavo Lima Chere Chere Chere me liga, Chere Chere Chere Chere Com você na madrugada, dança, colar até o sol rayado até me liga, Tem lima, até de madrugada, dança, que hoje vai rolar. lima. E você,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 Gustavo Lima Que gostou, jogou meu mm para -hmm. cima e vai lá sair Caminato per le strade sul re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 Make gonna go to the man, Just gonna go to the man, I'm gonna go to the man, I'm gonna go to the man, I'm gonna love, to them no miss gonna go me sex man, I'm gonna go to me me go me say me I'm gonna go to I'm gonna go love, Feel me, lover, I'm your want to feel me friend a the very end Until the very end Dus of